Goedemiddag, ik ben Sit van der Linden en dit is het nieuws van NOS op 3. Drie Nederlanders zijn in Italië in een ravijn gevallen. Ze waren in de buurt van het Gardameer aan het rijden met een trike. Dat is een driewielige motor. En op een bergweg met allemaal haarspeldbochten ging het mis... en stortte de trike zo'n 50 meter de afgrond in. Twee van de drie Nederlanders zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Een derde raakte lichtgewond. Ze hoorden bij een groep van zeven Nederlandse toeristen. In een café in Zuid-Afrika zijn 22 mensen overleden. De lichamen werden vannacht gevonden in een kroeg. Hoe ze precies zijn overleden is nog niet duidelijk. De meeste slachtoffers zijn jonge mensen, vertelt correspondent Els van Gelder. Misschien zelfs ook minderjarigen. En die zijn dus inderdaad in de vroege uren in een township nachtclub gevonden. Uh, en eigenlijk weten we nog niet precies wat daar gebeurd is. Uh, familie is er wel aanwezig. Die staan ook allemaal buiten bij, uh, bij die nachtclub. Die willen weten of hun geliefden binnen zijn. De politie doet onderzoek naar de doodsoorzaak. Mogelijk was het te druk in het café en zijn ze verdrukt of vergiftigd. De problemen bij de jeugdzorg worden steeds groter, meldt RTL Nieuws. Tien van de 14 organisaties lukt het niet om kwetsbare kinderen te helpen binnen de verplichte termijn van 5 dagen. In Rotterdam bijvoorbeeld is de wachttijd wel 60 dagen. En wie heeft de lelijkste hond van de wereld? Daar gaat het om bij de jaarlijkse lelijke hondenwedstrijd. En er is ook een winnaar. Here we go, the ugliest dog in the world, Mr. Happyface. Mr. Happyface dus. Ja, ik zal hem even voor je beschrijven. Hij heeft weinig haar, zijn tongetje hangt een beetje uit zijn bek. Een scheef hoofdje en een soort gekke kuif erop. Maar dat maakt zijn baasje allemaal niets uit. Het voelt incredible dat er een is van de echte innerlijke beauty. En dat is gewoon amazing. Het weer nog. Tussen de wolken is de zon te zien. In het westen blijft het zo goed als droog en het is 20 tot 23 graden. Vanmiddag kan het in het oosten nog wat regenen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB. We vielen door de werkzaamheden aan de afsluitdijk vanaf uh, op de A7 vanuit Heerenveen en naar Den Oever bij Brezandijk. 4 kilometer met ongeveer een kwartier vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 Wet nu Zandvoort op zondag. Wat is dat?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 When you get off your chair, don't you worry.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 om te voorspellen hoe dat volgend jaar zal zijn. Maar dat het veranderd zal zijn, is zeker. Nou, het festival Nomads gaat dus niet door. Hoor dus juist in de reputatie van onze collega's van nh -nieuws. En die bedragen, Albert-Jan, die ja. zou voor zo'n festival nodig zijn. Hij heeft het over tonnen. Ja, klopt. Nou, ja. Tonnen, ja, maar het klopt ook. Als je ook naar dat uh, Luminosity kijkt uh, hier in Zandvoort... nou, daar zijn ze al meer dan een week vooraf aan het bouwen met echt... Heel veel mensen. Ongelooflijk, een groep uh, die uh, daarvoor uh, nodig is. Dus uh, ja, zo'n kaartje voor een festival, uh, die wordt ook steeds duurder volgens mij. Ja, en de co consumpties worden duurder. Uh, het, het, het, het inkopen van, van materiaal, dat uit uh, uh, deze reportage blijkt dat duidelijk, uh, uh, is ook duurder geworden. De inflatie werkt natuurlijk ook mee. Uh, dus het wordt steeds moeilijker om uh, de financiën rond te krijgen voor grote evenementen.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 En dat nog tot vandaag tot vijf uur zelfs in de oude brandweerkazerne aan het Duinstraat 5. De bijdrage van Zandvoerse kunstenaars aan het Open Atelier Weekend. Wat over in heel Nederland zich heeft afgespeeld. En natuurlijk nog de races, de ADHC GT Masters. Wat ook een prachtig evenement is. Dat gaat zelfs door tot vijf uur vanmiddag.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 om van die snuisterijen uh, te bekijken en CQ aan te schaffen. Dat allemaal op de eerstvolgende Ibiza-markt aanstaande vrijdag. En volgend weekend ook een prachtig evenement... Uh, wat nu eigenlijk nieuw leven is ingeblazen onder een nieuwe naam... en onder de naam Wereldse Smaken. Van 1 tot en met 3 juli aanstaande wordt het Gasthuisplein omgetoverd... tot een festivalterrein dat in het teken van het Wereldse Smaken zal staan.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 De volgende plaat, uh, ja, dat is een uh, nieuwe single die, uh, die we waarschijnlijk nog wel kennen uh, in de uitvoering van uh, Elvis uh, Crespo. En die is uh, nu uh, uitgebracht door uh, uh, Zul King. En dan hebben we het over, uh, ja, die hele bekende, Suavemente. Suavemente, ja, besame. Je de la tess en je mets plus les mains l'air. Suavemente, besame. Je sort de la tess en motor Italia. Pour un salaire J'aime pas me vanter, je fais ce qu'il y a à faire Et j'aimerais que les miens sortent tous de la galère Quittez la galère dans les buts de palères Une petite italienne qui m'aime et qui me fait les papels oh bébé t'es douce maman comment mon T soivé Les yeux revolvers C'est une beauté criminelle Soi mente Le poteau fume la gelato Si pronto, elle est belle, elle veut une photo Je l'emmène à bouquette Et on se balade en moto En oh madrémia Je vais et arriver Je vais prendre tout ce qu'il y a Je m'en fous Mani Ouais je danse le mia Et je dodo dans la vie Fierté d'un des aides C'est moi qui paye la décision Soavement volver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 Net als in 2019 werd Argence de Gel met Piqueur Mats Wester winnaar van de draverij. Kijk, ze waren weer helemaal blij daar in de Breestraat in Beverwijk. Een straat waar altijd heel veel activiteiten plaatsvinden. De Korte Baan Draverij daar weer zeker een mooi plekje verdiend. En ja, het water werd ook flink geschonken, zullen we maar zeggen. Hè? Ja. Wel van de tap, hè? water van de tap. Ze hebben daar geel water. Ja, geel water. Ja, ja, ja. Dat heeft met de duinen te maken, hè?